Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amsterdamse effe gingen van vrijdag hoger geopend. De AEX-index staat ongeveer een procent hoger. Ook de Aziatische beurzen waren vandaag in herstel. De Japanse Nikkei-index sloot met een winst van bijna anderhalf procent. Dat was mede te danken aan meevallende cijfers over de Japanse economie. De Japanse economie is in het tweede kwartaal met 1,3 procent gekrompen. En dat is een kleinere krimp dan verwacht. Bij een reeks bomaanslagen in Irak zijn vanochtend tientallen doden en gewonden gevallen. In de stad Al-Kut vielen zeker 34 doden en raakten meer dan 50 mensen gewond bij een dubbele bomaanslag. De eerste plom ontplofte op een plein in het centrum van de stad. Toen de politie kwam kijken ontplofte een tweede bom die in een auto zat verstopt. In de provincie Diyala vielen 8 doden en 14 gewonden toen een zelfmoordterrorist zich opblies in een auto.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 Het weer, geregeld zon, wel ontstaan er wat stapelwolken die in het oosten tot een bui kunnen leiden. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is René Passet van de AMB. Er zijn voor vandaag flitsers aangekondigd langs de A12, Utrecht-Arnhem, tussen Driebergen en Veenendaal. En de A15, Gorkem-Nijmegen, tussen Tiel en Knoopend-Valburg. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 Ik had het je beloofd hè? vandaag, alleen maar platen uit de jaren 80. Aan het begin van elke uur van Sandvoort op zaterdag En dat was er ook weer eentje uit de jaren 80. Je hoorde Duran Duran en de Reflex Oké, okay, het is even na vier uur, welkom bij derde uur alweer. Ja luisteraars, en Uiteraard het staat ook het derde uur uh, Absoluut in het teken van de RTL GP Masters of Formula 3 uh, Sinds wij de laatste keer contact hebben gehad met het circuit uh, Is inmiddels uh, het een en het ander weer verreden Zoals de Formule Renault 2 uh, liter en uh, er zijn een aantal, schijnen een aantal wijzigingen te zijn in het programma in verband met de regen die er valt, dus we gaan uh, straks naar twee plaatjes even bellen met uh, Jaap Koper en kijken uh, hoe uh, de zaken uh, zich ontwikkelt al daar en we hebben om half vijf een exclusief interview met de stem van het circuit de stem, en wie is de stem van het circuit? dat is Rob Petersen, ja die, die, die, die heeft een mooie stem hoor daar ja. gaan wij om half vijf eens even mee, uh, mee kwebbelen, of zeker praten over hoe hij vanuit zijn hoge positie, hoog en droog zit hij, uh, hoe hij uh, vandaag heeft beleefd en hoe hij zich voorbereidt op morgen. Want morgen is natuurlijk ook nog een hele dag racen op het circuit. Uh, ja, voor de rest wellicht nog even Als we tijd hebben, nog wat voor kleinere sportnieuws. Maar uh, de hoofdmoot is de RTL GP Masters of Formula 3. En uiteraard hebben we ook uh, vanavond uh, dancing in the street en dan gaan we de hele avond door hè. All een, night long. Wat een bruggetje. Ja, Wat komen we uit deze plaats. How hier kom je je erop? Is Ziet het ook, hè? Dancing in the streets, all night, all night Long. Ja, het wordt gezongen in het plaatje. Afkomstig van uh, de LP A Dancing on the Ceiling. Een plaatje van alweer heel wat jaren geleden. Dat was uh, Lionel Richie en All Night Long. CFM, Race Radio, Pit Report. Report. Nou, onze waarde collega Willem van Dessen... ...die heeft circuit inmiddels verlaten vanwege andere verplichtingen. Andere leuke plezierigheden in Spaanwouden. En daarvoor in de plaats, Jaap Koper. Jaap, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag Rob. Hey, welkom. Ja, dank je. Ja. Het, het, is, het, is, het is goed toevoegen op een van die rode stoelen hier in het uh, mediacentrum, want uh, die uh, zijn voor de rijders als uh, straks... Uh, ...klaar zijn met uh, de kwalificatietraining van de Formule 3... ...en uh, dan worden de rijders plus de Nederlander Nigel Melker uh, geïnterviewd... ...dus de, de beste drie en, uh, en Nigel Melker. En terwijl ik dat zeg, staat uh, mediacoördinator Kees Koning... ...het uh, een en ander al uit te proberen aan de uh, microfoons... ...moet ik altijd denken aan een so stukje cabaret van Fons Jansen... Dat, ...dat ging dan als volgt van moet ik hier praten... ...en dan op een gegeven moment kwam er dan een een of andere bromstem van... En ja, en dan doet de microfoon het. Maar goed, ik denk dat dat uh, straks uh, na afloop van deze kwalificatietraining wel gaat plaatsvinden. 24 minuten hebben we nog uh, te gaan. Uh, maar goed, het uh, is nat buiten. En vanmorgen ging het onder redelijk droge omstandigheden. En de snelste van de, dat spul was uh, Robert, Roberto Merri. Hij was uh, de snelste van, uh, van het uh, spul. En uh, Nigel Melker, de enige Nederlander, die uh, stond uh, als zesde uh, de eerste kwalificatietraining. Uh, maar zoals uh, al gezegd, het is inmiddels uh, een beetje nat buiten en dan betekent het dus dat je zeker geen uh, snellere tijden gaat uh, neerzetten. Als ik even de kwalificatietraining van uh, de eerste, van, ja, nummer 1 erbij pak, uh, ook een hele belangrijke naam: naam Roberto Merri is uh, Daniel Juncadella, de Spanjaard die uh, ja, Robert Merri eigenlijk uh, gescheld zal houden als het gaat om uh, de eerste startrij. Ik denk dat dan niet zo gek veel veranderd uh, wat had te gaan. Felix Rozenquist, die kennen we nog uh, van uh, de DDM, want uh, hij rijdt uh, samen met uh, zijn teamgenoot Nigel Melker in uh, de Formule 3 Series. hetzelfde geldt trouwens ook voor die uh, eerst tweegenoemde en Rozenquist was nummer drie. Marco Wittman, die kennen we ook nog uh, van de laatste keer uh, dat hij uh, ja, meedeed uh, bij de Series die uh, is nummer vier. En Magnussen uit Denemarken is vijf. En Melker is dus zes. Nou, kijken we nu even naar wat er op dit moment aan de op de baan is. Dan is Merri opnieuw de snelste. Het is trouwens wel een beetje een ja, ironisch verhaal met die Roberto Merri. Want uh, de kwalificatie was afgelopen vanmorgen. En wat gebeurde er bij het vallen van, uh, van de finishvlag? De man ging uh, spontaan de vangrail in. En daar waren dan wat foto's uh, van gemaakt. En uh, dat werd dan weer uh, niet echt uh, gewaardeerd van ja, foto's. Uh, laten we dat nou maar niet doen. Uh, staat zo'n beetje... Uh, prutserig als uh, zo'n man de snelste ronde de tijd heeft uh, genoteerd en vervolgens heeft hij hem ja, bij het vallen van de finishslag maar ergens gezien de vangrail geparkeerd maar het is, wel, het is hem wel overkomen de, de heren hadden daar toch nog wat werk aan <laughs> en wat ook uh heel bijzonder was, was de fotoshoot vanmiddag uh, van de Formule 3, want uh, ook daar had Kees Koenig dan, uh, de nodige moeite mee. <laughs> en de man die uh, het uh, langste op zich liet wachten was Rupert Svensen Koek. Vijftien uh, man stonden er al, ja, dat was het team van Carlin uh, wat uh, een beetje roet in het tijd gooide en het bleef, uh, het bleek een beetje droog te zijn. Maar ja, toen waren er nog vier van die, uh, van, die van dat team niet bij, uh, erbij en vervolgens begon het heel langzaam te druppelen en de laatste die, uh, die kwam, dat was kook, maar toen regende het vooral een beetje. Dus uh, uiteindelijk is de fotoshoot wel geslaagd. Maar goed, dat is het dan. Uh, Formule 1-0, die hadden we net uh, gehad. De, de eerste, dat uh, was, en dan moet ik even heel goed uh, nadenken, was Carlos Sainz Jr. De tweede werd uh, Kivat. En de derde werd uh, Stoffel van Borne. De Nederlanders uh, kwamen eigenlijk in het stuk niet voor. Jawel, uh, aan het eind uh, kwam uh, uh, Pieter Schotters nog uh, de top 10 uh, binnenrijden. En daarachter dat Dennis van der Laar de Zandvoortse troef vandaag in de Formule Renault. Hij werd 11 maar Van der Laar had een toch niet altijd beste start Hij spinde, geloof ik. En kwam uiteindelijk dan als laatste weg. Maar hij reed een fantastische inhaalwedstrijd. Er was op een gegeven moment de derde of vierde man op de baan. Dus het is uiteindelijk toch wel wat, wat opgeleverd. Ja, de enige man die voor het podium ging, dat was Robert Vrijns. Maar die kwam met een andere deelnemer in aanraking. En dat was nou, na een twee, drie ronden in de tas met z'n allen met z'n tweeën de zandbak in ingegaan maar dat is met dit weer niet echt heel erg prettig dus dat is een beetje de stand van zaken Rob Oké okay, Jaap, nou als ik uh, zo naar buiten kijk is het behoorlijk aan het regenen op dit moment. Dus dat betekent een uh, behoorlijk natte baan uh, bij jou daar. Ja, de spray uh, is duidelijk te zien als ik hier... Uh, ja, ik zit dan wel een beetje achterin, maar je ziet de spray opkomen als uh, de auto's voorbij komen. Oké, okay, nou Jaap, uh, we komen straks nog een keertje bij je terug. Hoe lang uh, duurt deze kwalificatie nog? Uh, nu nog 20 minuten. Nog 20 minuten, oké. Okay. Nou, spanning al om op circuitpark Zandvoort. Dankjewel Jaap Koper. Hey, Masters <laughs> FM Zo betrekken met de zomer. Bij herinneringen herinneringen over ben ik nog banen langer boven. Ze is een baard onbereikbaar, onweerstaan en ongrijpbaar. Als ik een ze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 Dat was een, de single van Nina Simon. De zaterdagmiddag van CFM, Sandvoort op zaterdag bij tot aan vijf uh, uur. Het is regenachtig buiten, maar vanavond gaat het uh, over het algemeen droog worden. Dus. Ja, en uh, terwijl uh, de eredivisie en, en de Jupiler League alweer gevoetbald wordt, staat ook uh, het, het regionale voetbalseizoen weer op het punt van beginnen. En in de aanloop uh, naar de start van het seizoen 2011-2012 speelt het vlaggenschip van SV Zandvoort een aantal bekerwedstrijden. Zandvoort is ingeschreven voor de Haarlems Dagblad Cup en voor het KNVB Bekertoernooi. Over het algemeen worden deze wedstrijden door veel trainers als oefenwedstrijden beschouwd, maar komt men door de eerste en tweede ronde, dan wordt het ineens serieus. Ter aanzien van de KNVB beker speelt Zandvoort tegen Concordia, Velsen Noord en DSS. Zaterdag 20 augustus gaat het elftal van trainer Piet Keur naar Concordia. Die wedstrijd begint om 5 uur. Op woensdag 24 augustus komt DSS om half 8 naar Zandvoort. En de laatste van de serie bekerwedstrijden tegen Velsen Noord wordt op sportpark Duinkjesveld gespeeld en kent een tijdstip van 11 uur. En daarna begint de nieuwe competitie met op zaterdag 3 september de uitwedstrijd om half drie tegen top. En dan zult u ook weer onze vertrouwde voetbalverslaggever Joop van Nes op de radio gaan horen. Hij is weer helemaal terug dan. Hij is weer helemaal terug van weg geweest. De mensen die op tv luisteren naar CFM, welkom terug. En zo dadelijk gaan we, gaan we naar het circuit. Gaan we naar Rob Petersen. Want uh, ja, hij is natuurlijk de voice hè, van het circuitpark Zandvoort. Eens even kijken hoe hij de masters of Formula 3 beleeft. Night falls on the city Bij de Zandvoetse Radio hoor je Dr. Hook en Baby Makes in Stock. ZFM op 106. Huh? Nee, nee, nee, nee, dit is helemaal de verkeerde joh. Dat nou, we gaan kan, ge kan gebeuren. Rob. We gaan snel over naar uh, Rob Etersen op het circuitpark Park Rob, goedemiddag. Gaat er Rob, ook goedemiddag. Ja, welkom vanaf een uh, nat, maar toch wel gezellig circuitpark Park Hoe uh, met Albert Jan, hallo. Welkom in de uitzending. Uh, hoe is het vandaag gegaan? Nou, ja, hoe is het gegaan? We hebben natuurlijk erg veel water gehad op het moment, Maar tot nu toe verloopt het evenement eigenlijk best wel goed. We lopen zelfs niet eens achter op het tijdschema. Het gaat allemaal goed, alleen ja, heel veel ja, hinder van het water. Met name voor de toeschouwers natuurlijk. En voor de coureurs is het een uitdaging om met de regen te rijden. Dus we zien wel spectaculaire tijden en mooie dingen. Maar het is, het is dat en dat het jammer voor de toeschouwers natuurlijk. Maar jij zit uh, hoog en droog. Uh, uh, vanuit jouw uh, commentaarpositie, uh, door die regen... Uh, is er ook uh, vaak uh, moet worden ingegrepen door de wedstrijdleiding? Nee, Het valt mee. Er staan wat meer wagens achter als tevoren, maar de meeste komen weer weg. Dus we hebben natuurlijk uh, ruim baan rondom uh, het afval, zeg maar. Dus dat dus, dus gaat eigenlijk met, met twee keer een koude situatie situatie waarbij voorbij. Uh, Daarauto de dermaat in de weg stond, uh, ja, dat er even gestopt moet worden. Ik dus, nog dus, uh, dus, ja, en ik zit al in de natuurlijk in het uh, het dus uh, dat dus, ja, prima. voor de mensen die het niet weten, jij bent de circuit speaker. Jij uh, verzorgt zeg maar, uh, dat uh, dat de mensen op het circuit op de hoogte zijn van alles wat dat er tijdens de race en de, de kwalificatie gebeurt. Hoe laat ben je nou vandaag begonnen op zo'n dag? Uh, Velacht om uh, 8 uur zijn we begonnen. En als alles goed zit, dan zijn we rond 7 uur klaar vanavond. Dus, uh... Voor uit, uit de hobby is dat wel aardige tijd, ja. Ja, dan ben je behoorlijk bezig. Alle races uh, volgen en het verslag uh, daarvan doen. Maar dat doe je niet alleen, hè? Nee, we zijn met Sabria, Nels van Valkenburg, Arte Dekker en ik. En we hebben nog een uh, dit jockey, zeg maar, hierbij. Die uh, de muzikale kanten verzorgt en de techniek onderhoudt. Dus uh, zitten we te vieren in het hof. En we gaan regelmatig naar beneden om te of Om interviews te doen. Maar met, uh, ja, we zijn lekker bezig van met vallen. Ja, mensen die je graag uh, willen horen, morgen bij de hele. De hele dag te beluisteren op de televisie van CFM. Wij zenden de hele dag de beelden uit vanaf 9 uur s ochtends tot 6 uur s avonds. En verslaggeving van jullie daarbij. Dat is, dat is perfect. Het is heel leuk ook dat je het dat doet. voor de mensen in zandvoort En dan zie je ook wat er in je eigen dorp gebeurt gedurende uh, de dag. Op zo'n evenement uh, hier op het circuitpark, wat uiteindelijk toch naar uh, zeven landen live wordt uitgezonden. Dus toch wel een mooi klaar. Ja. En uh, hoe uh, is er, vanuit jouw uh, positie gezien uh, de publieke belangstelling voor vandaag? Nou, vandaag is het toch niet echt druk hoor. Ik denk dat we ongeveer op 8-9 toeschouwers zitten. Niet echt, uh, niet echt druk en ik verwacht morgen. Wat meer. Wat natuurlijk ook de race is en we hebben grote sponsors die erg veel gedaan hebben aan dit evenement. Morgen gaat natuurlijk morgen alles gebeuren. We hebben een wedstrijd voor de Formule 1-wagens uit de jaren 90 en begin 2000. We hebben de GT Masters natuurlijk, de Formule 3-race waar alles om draait eigenlijk. Je het houtprogramma. En we hebben nog heel veel andere mooie wedstrijden, dus ja, morgen gaat het best wel druk worden. is er morgen nog een hele grote verrassing voor de bezoekers op circuit? Ja, klopt. Dat de was helemaal voor jopste stappen in de stel van de 1 na 1998 en dat is natuurlijk nou leuk, we hebben een Nescar auto en de grote sportscars uit uh, Amerika, die wordt bestuurd door Daniel Ricciardo dat is de zogenblikte reserve Formule 1-couder bij Red Bull die rijdt inmiddels de ART mee en we hebben een uh, als het allemaal doorgaat met dit meer, maar ik denk het wel, een uh, Red Bull uh, Street 510 uh, die uh, over het al leuke dingen gaat laten zien, dus het is wel een heel aparte Oké, okay, nou helemaal geweldig uh, Rob, de kwalificatie is uh, momenteel gaande Van de Formula 3 Kan je daar nog wat over vertellen Hoe het er op dit moment voor staat ja, dus, uh, Ik kan jullie heet van de naam de startopstelling Van de Formula 3 geven Want uh, de Formula 3 traint nu nog wel Maar het rijdt in de regen En vanochtend hebben ze in de droog gereden Dus de startopstelling is bekend En we hebben een pole position Van de Beto Meri, de Spanjaard Die ook al een gemeenschap aanvoert Dus wel een terechte terecht uh, vol zitten denk ik de tweede plaats voor nog een Spanjaard, Daniel Duncadella. Ja, de derde positie is er voor de Chinees Felix Rosenkliff. En De vierde plaats hebben we dan voor Marco Gutland uit Duitsland. De vijfde is voor Kevin Magnussen uit Denemarken. En de zesde hebben we Nigel Melker uit Nederland. En zo hebben we dus uh, vijf verschillende nationaliteiten bij de top zes. Maar goed, die auto's zijn allemaal competitief en gelijkwaardig. Ja, er zit heel weinig tijd tussen. Je moet rekenen dat de top 10 binnen een halve seconde zit in principe als het droog weer is. Ja, want ik, wat ik me kan herinneren van voorgaande edities van de Formule 3 is, is dat het close racing is, maar dat inhalen erg moeilijk is. Het is heel lastig. Uh, alleen uh, ja, de hele dappen onder ons die kunnen goed inhalen in de Formule 3. En ja, onder dit soort omstandigheden dat het morgen regent bij de Formule 3, nou, dan krijg je echt wel spektakel. Want dan is er genoeg mogelijkheid om in te halen. Want dan gaat het niet alleen maar om een snelle auto, een snelle afstelling. Nee, dan gaat het echt om de coureur. Ja, klopt. En dat maakt het wel zo interessant, toch? Goed, en hoe laat begint het morgen allemaal? Nou, we beginnen morgen, het programma begint al om 9 uur. Dus de vroege vogels die kunnen zich melden natuurlijk. Ja. De hele mooie tijd van de VossenGV, de Rijnauto's, die begint om kwart over 12. En programma, het programma nummer drie start om half drie extra. Oké, okay. uh, Rob, heb jij nog wat te vragen? Nee, eigenlijk niet. Heel ja, veel ja, ik heb nog een vraag. Oh, jij wel. Wat doe je morgen aan, Rob? Uh, ik had heel, met heel veel plezier het Steven shirt aan willen trekken, maar... Ik ben de laatste maand een paar uh, maanden toch weer wat aangekomen. En het zit niet goed meer. Dus uh, dat nee. He? Ja, niet gebeuren helaas. Nee. Oké, okay, zeg. Hartstikke bedankt voor deze update. Hartstikke leuk dat ik even in de uitzending wil zijn. Ja, vind ik. Blijf even luisteren, want het volgende nummer hebben we voor jou opgezocht. En Rob, wat was dat? Ja, dat is uh, John Farnham. Your the voice, Rob. Ah nou. oh, ja, ja, dat is wel heel mooi. Dank je wel. Heel uh, Oké, okay. okay, zeg bedankt hè. He? Hey, Dank je wel. En heel veel plezier morgen tijdens de Masters of Formula 3 op Circuit Park Sanford. Rob Petersen was tot hier live in uitzending. Best hier, Ben. Understand Hear you call my name, it's a crying shame. When we're not together, then there's only time to play. There will come a day, girl, I do believe it's not too far away. When I can say goodnight and still be by your side, to dry the tears you cry. And I'll have all the love I need to keep me safe. each day, the way I feel about you, there's nothing more to say. de plaat uit de jaren 70 worden zeker gedraaid bij CFM op de zaterdagmiddag tussen 2 en vijf. You're the, the real thing and can't get by without you. Voor de laatste keer vandaag gaan we terug naar het Park Zandvoort. CFM, Race Radio, Pit report. report. En dan hebben we het uiteraard over Jaap Kopen die daar voor ons weer de hele dag ter plaatse is. Ondanks de regen ben je een beetje nat geworden Jaap. Nou, als ik niet uh, nee, niet zo hoor. Want ik zit gewoon binnen in het media en Kijk, dan doe dan dan dat doe jij goed. Dat doe jij goed, Dank je erop, hè? Ja, zo ernstig is het ook weer niet. Maar uh, de kwalificatie zit erop. De heren moesten hun achterlichtje aandoen. En dat had uh, alles te maken met, uh, ja, met de natte omstandigheden. En dan, dan moet je natuurlijk wel je voorligger uh, kunnen zien rijden. Nou, hij was net al even vlak voor het eind van deze tweede kwalificatie. Nog even onderbroken. En dat was uh, dat, er, uh, dat Lucas Foresti uh, waarschijnlijk uh, ergens uh, op de baan uh, stond. En dat stond... Uh, ergens in de buurt van het, uh, het schijvlak, als ik het wel heb ja ik moet ik even dat moet ik even helemaal zeggen weten maar volgens mij was het uh, was het uh, daar, uh, daar uh, waar het uh... Daar, uh, ...waar het, het snelste stuk uh, van het uh, circuit is. Nee, het bij het sterker nog volgens mij een beetje bij het uitkomen van het uh, schijfvlak ...in de richting van de, de Mastersbocht. Daar is het gebeurd. En daar uh, ging uh, voorrecht niet eraf. Is, trouwens de teamgenoot van uh, Nigel Melker en Felix Rosenquist. De mannen die, uh, ja, uh, die Felix Rosenquist uh, in de eerste kwalificatie dan de derde de tijd heeft uh, genoteerd. Uh, in deze uh, kwalificatie is het uh, opnieuw uh, Roberto Merri de, de snelste... Uh, Kevin Magnussen uh, is uh, de tweede En de derde is Daniel Abt Hoewel, ik zeg dat nu wel eventjes Maar Marco Wietman uh, perste nog In uh, de laatste ronde bij het vallen van de vlag Ineens toch nog even de allersnelste rondetijd. Onder natte omstandigheden Want dat moeten we natuurlijk wel even erbij zeggen uh, De tijd van Roberto Merri In de eerste kwalificatie Die is natuurlijk voor, uh, voor een prijs In uh, gevaar geweest Want uh, ja, ik bedoel, als het uh, Zochtens uh, redelijk droge omstandigheden Dan uh, zit je op 1.30 1.31 en nu rij je 1.47, 1.48. En daar zit natuurlijk geval een groot verschil tussen. Wat wel weer het uh, voordeel is. Als je met dit soort omstandigheden dan naar buiten gaat. Dat je dan in ieder geval een uh, regenafstelling zou kunnen vinden. En dat is ook hier het uh, geval uh, geweest. Nou, dat uh, is uh, zeg maar in het kort de Formule 3. Uh, straks, uh, maar dat zullen we waarschijnlijk hier niet meer meenemen. Dat is de Dutch Formule 4. Die aangevuld wordt met een aantal Engelse uh, Formule 4. En dan betekent dat je dan een startveld van ongeveer. 20 uh, Formule 4 hebt. en als laatste, maar dan uh, zitten we denk ik al uh, in de buurt van half 6. Dan uh, hebben we nog uh, de Porsche GP, de Big One single seater. Dat zijn uh, over het algemeen uh, een hoop uh, Formule 1, oude Formule 1 auto's, maar ook een, uh, ja, een uh, Renault, een Formule Renault V6 en een GP2 en zelfs een Gemcar waar je daarin uh, rond is. Uh, en wat, uh, wat ik dan daarover nog ga zeggen is dat we eigenlijk het meest op moeten gaan letten bijvoorbeeld op uh, Klaas Smart. Want hij was ook een van de mensen die uh, de snelste was in, uh, in, het, in, de, in de kwalificatie uh, van vanmorgen. En dat gebeurde ook allemaal onder uh, wat uh, natte omstandigheden. Dus uh, hoe dat uh, verder gaat uh, lopen, ja, dat, uh, dat uh, zullen we morgen gaan uh, melden in uh, de uitzending. Oké, okay, vandaag in ieder geval een interessant programma op het circuitpark Sanford. En morgen ook natuurlijk, ja. Afkoper. Ja, morgen dan, uh, beginnen we al, even dan, ik even, wel het blad even dan beginnen we al meteen met een uh, wedstrijd in de Formule Renault. Uh, die begint om 9 uur. En uh, vandaag uh, hadden we dus uh, gezien dat uh, Carlos Sainz Jr. Uh, de, de wedstrijd uh, wist te winnen. De zal van de, de rally rijden natuurlijk. Uh, morgen dan om uh, dan als tweede de Formule Ford. Dan krijgen we de Red Bull Cardfight. Dat is ook, uh, ook leuk. Dat is de finale daarvan. Uh, Formula Swift Cup. Uh, volgt dan uh, om half twaalf. De Big One Single Seater, de Bosch GP, die volgt dan om half één. En dan krijgen we de derde race van de Dutch GT4. En die gaat dan over vijftig uh, minuten. Dan uh, gaan uh, we ons opmaken voor het belangrijkste van het uh, verhaal. En dat zijn de auto's die net nu binnen zijn. De Formule 3 auto's. 16 in getal die gaan uitmaken wie uh, de Master van 2011 gaat worden. En dan als laatste hebben we dan helemaal aan het eind de tourwagen Diesel Cup. Maar daarvoor zit dan nog een aantal ...waaronder de Formule 1-demo van Jos Verstappen. Dus dat uh, is morgen. Oké okay, ja, we gaan het morgen allemaal in de gaten houden. Luister heel even naar dit. Masters. Masters, Masters FM. Ja, morgen hè? vanaf uh, 12 uur. En jij bent ook van de partij dan? Ja, ja. Uh... Het, het, het, het, het, het, het is al niet, zal niet uh, zeker veranderen aan mijn uh, muzieksamenstelling, uh, maar er zal natuurlijk wel het uh, een en ander aangepast uh, worden. Omdat we natuurlijk ook veelvuldig gaan kijken wat er op het uh, circuit uh, gaat uh, gebeuren. Ja, en uh, het, uh, het is, uh, is uh, veelvuldig uh, uh, kijken wat uh, Willem van Denzen gaat doen morgen. Voor... Oké, okay, morgen vanaf 12 uur uh, live op de radio te volgen. De Masters bij uh, CFM. Van 12 tot uh, 5 uur zijn we erbij. En op TV de hele dag. De beelden helemaal live vanaf uh, 9 uur s ochtends tot aan 6 uur vanavond. S'avonds dan. Ja, helemaal goed. Oké, okay, ja, dankjewel. En graag uh, tot uh, morgen. Dan spreken we elkaar zeker. Zeker. Tot okay, morgen. Hoi. Dat was jouw kopen vanaf zo Sofort. En jij gaat weer een paar nightshiftjes doen, hè? Ik ga weer een paar night shiftjes doen. Ja. ja, en ik krijg een, ik krijg een stagiaire uit. Een, een stagiaire-vertel. Ja, Daar ja. willen we alles over weten. Ja, nee, die, er is iemand die dat, uh, dat nog even moet leren. En uh, die mag ik dan uh, tekst en uitleg gaan geven. Jij gaat de stagiaire inwerken. Ik ga een stagiaire inwerken maandagavond. Maandagnacht oh. moet ik zeggen. Ja, Oké. Okay. En vandaag, uh, dit nummer heb jij zeker uitgekozen. Ja, dus Spe speciaal voor Henk. Speciaal voor Henk. Nou, hier komt hij dan. Heem stagiair. <laughs> hier is hij. De Commodores. A night shift.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 Dat was hem alweer, hein? Masters FM, oftewel Stomfurt op zaterdag, op deze zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Je Irene Kera als uh, een, uh, een de laatste pleiter. En ja. wat de feeling! En morgen zijn we er weer, hè? En morgen zijn we er weer. Ook dan weer tussen 2 en 5. Maar dan, ja, in Masters of hoe noemen we dat? Masters... En dan is het echt uh, Masters FM. Masters FM. Oké, okay, nee, morgen 2 uur zijn we er weer. Uiteraard heel veel uh, racegeweld dan uh, tussen 2 en 5 op de Stomfurtse Radio. En daarvoor vanaf 12 uur, ja, Koper ook al raceverslagen en interviews. Dat bedoel ik. En de hele dag op tv, hè. Hou het in de gaten. Vanaf s morgens 9 uur. Kanaal 45 CFM TV. Even overschakelen naar het analoge gedeelte. Juist. Ja, een het bestaat toch. ja, is dus geen digitale TV. Nee, gewoon analoog. Het bestaat toch. En dan kanaal 45 opzoeken en dan vind je de hele dag de mobber, of dan ga ik weer, de masters. Ik ben er nog steeds niet uit. Maar, hoeveel jaren is het al niet meer geen nee, mobber masters meer? Nee, nee, klopt. Goed, het zit goed. Rob, Rob uh, bedankt voor deze middag weer gezellig. Ja, graag gedaan. En uh, luisteraars, u ook uh, bedankt voor het luisteren. Zo dadelijk een speciale entertainment voor you. Ze dus. gaan barbecueën buiten. Genoeg, genoeg <laughs> reden om te blijven luisteren. <laughs> ik wil het meemaken. <laughs> nee, wat gewoon een patatje van hiernaast denk ik. Oké, okay. tot morgen. Dag. Tot morgen. Things in life are bad. really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle, Da, grumble. Give a whistle.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 And that's to dance, and smile and dance and sing When you're feeling in the...